Het is drie uur, René van Brakel met het nws journaal en Door Nederlanders geleid onderzoeksteam heeft ontdekt... dat de dromedaris mogelijk een rol speelt... in de verspreiding van het MERS-coronavirus. Dat leidt tot ernstige luchtwegaandoeningen... en heeft al 46 levens geëist, vooral in saudi arabië Uit het onderzoek blijkt dat dromedarissen mogelijk de missing link zijn... in de besmetting van dieren op mens. Dromedarissen worden in saudi arabië gebruikt als lastdier... voor racewedstrijden en voor de melk en de slacht. In het bloed van 50 dromedarissen werden antistoffen gevonden. die erop wijzen dat de dieren besmet zijn geweest. Het lichaam dat de politie in Grauw in de haven heeft gevonden. is van het vermiste meisje van 17. Het lichaam werd door een sonarboot van de politie ontdekt. Het meisje sliep met vriendinnen op een zeilboot in Grauw. Gisteren nacht was ze met een groep jongeren op een plezierjacht. zo'n 500 meter van hun ligplaats. Sinds ze daar rond 4 uur vertrok richting de eigen boot. ontbrak elk spoor. De politie begon een grote zoekactie om en rond de haven van Grauw. S S'avonds werd een lichaam gevonden en het onderzoek blijkt nu dat het om het vermiste meisje gaat. In Miami heeft een man zijn vrouw gedood en een foto van haar lichaam op Facebook gezet. De man heeft zich kort daarna aangegeven bij de politie. Hij schreef bij de foto, ik ga naar de gevangenis of krijg de doodstraf voor het vermoorden van mijn vrouw, jullie zullen hem in het nieuws zien. De man zei dat hij ruzie had met zijn vrouw en haar daarna heeft doodgeschoten. De foto is van de pagina verwijderd. Een meisje van tien was in de woning toen de man zijn vrouw doodde. Zij bleef ongedeerd en is door de politie opgevangen. Het weer is overwegend droog en een gaat of tien. Overdag in het noordwesten een enkele bui. Later kan in het hele noorden regen vallen. Er is ook ruimte voor de zon en het wordt ongeveer een graad of 21. Dit was het NOS Journaal. Dit is Radio 1, Max. Nachtzuster, Astrid de Jong. Wat is er achter het heelal? Nou ja, inmiddels kunnen we een beetje concluderen. Helemaal niets, want het heelal gaat al maar door, maar... Antwoorden zijn nog steeds welkom. 0800 1121 of een mailtje naar nachtzuster@prestatieomroepmax.nl of een berichtje via Twitter @nachtzuster of neem een kijkje op de chat. Daar zitten we op het moment met heel wat mensen. En we vinden het gezellig om je te verwelkomen. Dus kom dan naar www.omroepmax.nl slash nachtzuster, heel logisch adres. En dan de chat aanklikken, ook een heel logisch proces. Facebook.com slash nachtzuster bestaat ook nog. Maar het makkelijkste is natuurlijk om het telefoonnummer te onthouden. 0800 1121. Als je antwoord kunt geven op die vraag van Ton over het heelal. Of als je Paul kunt helpen, die zegt afvraagt hoe het mogelijk is dat sommige mensen als Herma Frodit, oftewel tweeslachtig, worden geboren. En Boudewijn die zoekt dus iemand die een beetje creatief is met pen en papier, of met de computer mag ook, en die een schets wil maken van hoe een stoel eruit zou zien als je knieën de andere kant op zouden scharnieren. Ja. Ieder zijn fetisch. Ik vind het allemaal prima. 0800 1121 of nachtzuster apenstaartje omroepmax.nl. En hoewel de vraag eigenlijk al wel enigszins beantwoord is mag iedereen nog bellen die schot is of een uh, schot goed kent en die weet of ze nu wel of niet een onderbroek dragen onder die kilt. Voor veel honderd jaar in de heiligste Schotland hebben mensen have om trousers en hebben ze om te The skirts or the kilt, <laughs> but nevertheless, these kilted boys in the last war were named the ladies from hell. So you have to be terrible careful if you ever get curious about the kilt. Never ask them, Donald. Where's your trousers? Yep. Let the wind high, let the wind blow low. Through the streets and the kilt, I go. Let the wind blow hey, let the wind blow low Through the streets and McGills I'll go. All the lassies say hello, down where's your trousers To a fancy ball and it was slippery in the hall, And I was feared that I might fall, 'cause I had me on my throat. <laughs> Are oh, you trousers? <laughs> <laughs> and the window high, and the window low, streets, Irish Rovers heten ze. En inderdaad, het liedje heet Donald, Where's Your Trousers? En daar kwam dus net uh, iemand mee die zei van... dat moet je draaien in verband met de schotten zonder kilt. En dat doen we dan dus. 0800 1121 is het nummer... dat je kunt blijven bellen met vragen en antwoorden. En je kunt mailen naar nachtzuster-omroopmax.nl. Dat deed uh, Piet van Wenen. Piet, nacht. Ja hallo, jongens Maar Maar Want je mailde terug, ik mailde jou van kunnen we je bellen donderdag? Je mailt terug, ja hoor, maar ben je dan de hele nacht wakker? Nou ja, de telefoon gaat dan wel over. Hè? En daar word je dan wakker van? Ja, daar word je wakker van. <laughs> maar ik word helemaal wakker van al die verschillende onderwerpen. Dat ja. zijn de, ja mensen, kinderen zeggen, wat een keus heb je daar uh, mee om dat te beantwoorden dan. Hè? Ja. Inderdaad. Nee, maar ik zou het wel fijn want, vinden als iedereen gewoon even zijn telefoonnummer stuurde. Want dan kan ik gewoon ja. iedereen wakker bellen en nou, dan dat, verdubbelen de luistercijfers. Dat is toch mooi. Nee, ja. ik begin even over heel heelal. Ik kom dadelijk even over mijn vraag. Ja. Dat heel al, ik heb een paar weken geleden gehoord <laughs> via via, ik weet het niet meer precies. Huh? Dat ze hadden uitgerekend 14 miljard kilometer en dan waren ze nog niet op het eind. Nee, ja, zie je, daar ga je al. Begrijp je? Dan ja. heb je de ellende. Ja, <laughs> maar ja, ik begrijp wel dat je dan gewoon wil weten wat er achter die 14 miljard ja. is. Ja, en, tussen, en, en ja, toen uh, dachten ze, nou, uh, we gaan niet verder, want uh, er komt geen eind dan. Ja, maar dat wil je dan. Kijk, dat vind, ik vind dat toch een beetje een foute aanname. Ja, maar Want wie zegt ja, okay. dat, het na 15, dat er na 15 miljard kilometer niet gewoon opeens een bordje staat met end of universe? Ja, het nee, zou nee. kunnen, toch? Nee, zoals bij een film, The End. Ja, nou ja tot uh, hier en niet. Of, of zo'n bordje met doodlopende weg. Ja, zoiets. Zo, ja, ja, gevoel. Of inhalen verboden of zo. Ja, nou, ook. Ja. Zou ik sowieso tegen de daar rondom... Nou goed. Maar, maar je mailde over mosselen, toch? Ja, dat klopt. Ja. Omdat ik het goed uh, onthouden. Ja. Zeg, ik zeg, we zaten op vakantie en mosselen te eten ergens in een restaurant. Ja. En op een gegeven moment uh, kwam uh, mijn vrouw een, een, een krapje tegen in een morsel. Ja. Ik zeg, nou daar word je ziek van. Uh, is dat waar dat je daar ziek van wordt als je dat opeet? En ze, toen haalden ze dat krapje uit die morsel en de rest had ze op. Ik zeg, nou dat is ook niet goed, mm. want uh, dat is besmet door die krap. En is dat nou allemaal waar, dat je als je dat kapje uh, inslikt, uh, zo maar te zeggen, word je dan uh, ziek van dat kapje en uh, moet je dan die hele morsel wegvangen. Uh, maar, maar Piet, is dit niet een beetje de omgekeerde wereld? Want ik stel me nu zo voor, jij zit met je vrouw aan tafel. Ja. En jouw vrouw die wil dus eerst wil ze een krapje opeten. En vervolgens eet ze de morsel in, op waar een krapje in zat. Jij zegt tegen je vrouw, hoe heet je vrouw Piet? Paula. Voilà. Carla, jij zegt tegen Carla, Carla moet je niet doen, daar word je ziek van. En vervolgens een week later ga je het pas vragen via Radio 1. Ik, maar eerst doe je het tegen haar, alsof je ja. het allemaal wel weet. Nee, Maar en... wacht even, ja. wacht even. Ja. Ja. <laughs> er is natuurlijk niks <laughs> gebeurd, maar uh, een volgende keer als we morgen gaan zitten eten, dat, uh, dan uh, weten we tenminste uh, hoe het allemaal in elkaar zit. Maar, ze, maar Carla heeft toch empirisch bewezen dat, dat je er niet ziek van wordt? Nee, dat klopt. Nee, maar ze heeft het ook niet opgegeten. Oh, ze heeft het uiteindelijk niet opgegeten. Nee, nee oh. ze heeft het uitgehaald. Maar de, die mossel heeft ze wel opgegeten. Ja, precies. Nou, dat kan dat, dan, weten dat, we nu, dat, dankzij Carla. Ja, dat klopt. Maar uh, ze, uh, bestaat er bestaat wel een verhaaltje over dat uh, een krapje dat je daar ziek van wordt. Daar ben ik benieuwd naar. Oh ja. En maar wat, wat heb jij tegen krapjes dan? Nou, ik heb wel eens gehoord dat je, als je zo'n krapje opeten die ja. in de mosselen zit, dat je daar ziek van wordt. Nou, ik eet niet zoveel mosselen, maar zitten er veel nee. krapjes in de mosselen? Nou, af en toe komen er erin tegen. Ja. Oh, ja. Maar jij gooit die dan altijd onmiddellijk zo ver mogelijk ja. van je af. Ja, zoiets. En Carla die zegt, joh, gewoon je neus dicht en goed kouwen. Ongeveer. Ja, oké. Okay. <lacht> maar <lacht> ja, maar, uh, ja ik, ik, ik was er toch benieuwd naar. Ik bedoel, wij eten nogal veel mosselen. Ja. En uh, want uh, we zijn een aantal weken in Frankrijk geweest. Daar waren we veel aan het mosselen eten langs de kust. Ja, en dan en... bespaart het een hoop als je weet of je nou wel of niet die mosselen waar die krapjes in zitten kunt eten. Ja, oké. Okay. Dus Be begrijp ik. Ja. Nou, en nog gefeliciteerd mijn gedochter. Dankjewel. Ik zal dat ook. Ik moet het ik moet een lijstje van bijhouden, maar ik ga het doorgeven en ik ga op zoek naar een uh, mosselkrapjes antwoord. Uh, mosselkrapjes antwoord. Ja. En nu niet ja. weer in slaap vallen, hè? Nee, nee, nee, Is Carla ook wakker? Ja, die ligt hiernaast. Ja, dat, dat zegt niet dat ze ook wakker is natuurlijk. <laughs> Kijk even, is ze wakker? Jawel, jawel. Oh, dat gaat goed met mijn luistercijfers. Dankjewel, je moet, je Piet. Moet, je, moet, je moet het goed hebben. Oké, okay, groeten terug. En, uh, en uh, ik ga op zoek dus naar een, uh, een uh, mosselkrapjesverhaal. Fantastisch. Dag, Piet, bedankt. Een, een prettige nacht nog. Hetzelfde. Doeg. 0800 1121. Ben, goedenacht. Goeienacht. Hallo. Zeg Goeien. het eens. Ik, uh, ik heb een antwoord op dat, uh, dat helaal-vraagstuk. Uh, oh, nou, dat is mooi. Maar, ja, maar het is wel uh, een vervelend antwoord. Want oh. Dat weten we niet. Ja, dat zijn natuurlijk geen antwoorden, Ben. Nou, ik heb er ook een uitleg bij. Oh, nou, dat ik, ik, een, ja. ja. Ik kijk vaak uh, Duitse televisie en daar heb je een astronoom, een professor. Uh, Meneer Les, heet ie? Meneer Les. Er een heel mooi... Les die is mooi. Die mooi. een voorbeeld ja. bij. Ja. Hij zei, oké, okay, je hebt de Big Bang. Ja. Die ontploft. Dan krijg je een soort bel. Een zeepbel. Die, ja. die, die, die wordt groter en groter en groter. Maar als je nu aan het eind bent van die zeepbel... Je ja. zou daar een raam bij voorstellen. Dus als je even kijkt van, waar gaan we nu heen? Ja, nou, dan weten we dat dus niet. Nee, maar ja, zodra je, je een raam gaat voorstellen... ga je ervan uit dat er achter het raam nog iets is. Ja, ja daar ging hij ook van uit. Hij zegt, daar, daar is wel iets, maar dat weten we niet. Maar dan noemen we maar dat, dat toch kik... gewoon ook heelal? Als we nou ja, gewoon alles zo. het heelal noemen, dan zijn we toch klaar? Ja, daar had hij ook een antwoord op. Hij zegt, van, maar je wilt dus naar de Big Bang kijken. Dan kan je het dus alleen van buiten onze zeepbel doen. Oh ja. Want als je erin zit... Kan je, ja, ja dat, kan je, dat kan je niet Nee, zien. Je, je kunt niet dus kijken naar waar je zijn. in zit oh. Dus de, er is wel iets. Ja. Maar we weten alleen niet wat. Ik vind het toch een beetje onbevredigend, maar ik ga nu wel een vinkje zetten. Zo. Ja, het, is, het, het zal altijd onbevredigend blijven natuurlijk. Ja, maar mm -hmm. ja. Is, ja, we het antwoord is... We weten het niet. En ja, voorlopig ben ik bang dat we er ook niet achter komen. Nou, ik vind, ik vind het toch jammer, Ben. Ik ook. Ik zou het heel gra ik zou graag doen. Het eraan. Ik, ik hoor je hersens gewoon knarsen nu, maar ja, het wordt hem niet. Ja. Nou, nee, toch nee. bedankt. Oké. Okay. Goeienachten, Ben. Graag gedaan, inderdaad. Oké, okay. okay, hoi. Didi? Ja, ik ben hem nog. Hallo Didi, <laughs> uit Den Haag. Ja. Goeienacht. Hi. Ja, jullie hadden het net als een beetje een grapje van als iemand geboren wordt met zijn knietjes die de andere kant op scharnieren. Ga me niet maar vertellen die, kind... die, die, dat je knieën verkeerd omzitten. Ja, nou, er is een keer een kindje geboren die dat had. Echt waar? Ja, want uh, ik herinner mijn vader was arts en die had het erover in, in gezelschap dat als een babytje geboren werd wat zwaar gehandicapt was, uh, wat je dan als arts moest doen. Ja. In verband met uh, hoe je, of je het kindje moet redden of niet. Als je knieën verkeerd omzitten? Ja, nou ja, kijk, dat ging over een kindje waarbij dat was. En ja. toen zei hij, als een kind met zo'n ernstig gebrek geboren wordt, dan kan je erop wachten dat hij nog meer ernstige gebreken heeft. En dat het zichzelf oplost, omdat zo'n kindje vrij gauw sterft. En het was met dit kindje ook het geval. Het heeft dus niet lang geleefd. Maar ja, ik weet nog dat er is een kindje geboren met de. En de knietjes de verkeerde kant op. Maar ja, het is dus gestorven. Het oh. had ook iets wat hart, of weet ik veel wat. Dat ja, want meer. de knietjes alleen de verkeerde kant op. Ik bedoel, dat is natuurlijk heel vervelend en liever niet. Maar daar kun je op zich natuurlijk prima mee leven. Nee, maar hij zegt dat als je ernstig gehandicapt is, dan is er meestal nog meer oh. aan de hand. En dan, en dan, dan loopt het meestal, meestal vanzelf af. Maar wat een verdrietig dus verhaal, Didi! Ja, nou ja, zo'n verhaal blijft je natuurlijk bij als je het ja, hoort. Ja, nou ja, ik kan het me voorstellen. Ja, nou ja, dat, weet ik dat ook weer. Ja, en met het uitdijden van het... Oh nee, daar dus heb je hebt een vinkje achter gezet. Ja, maar belangrijk. ja, als je echt nog heel graag iets wil zeggen over het heelal... dan, dan knijp ik wel een oogje dicht, hoor. Nou, het was meer dat je hoorde van piloten dat vroeger, als je met een vliegtuig op 10 kilometer zat, dan zat je echt boven de wolken uit. Ja. En uh, later moest je toch echt hoger gaan vliegen als je boven de wolken uit wil vliegen. Dus in verband daarmee vind ik dat wel een grappige opmerking. Ja, dat zelfs het stukje tussen hier en de wolken al uitzet. Ja. Ja, nou ja, dat zou natuurlijk heel logisch zijn dat we met En we worden ook met z'n allen steeds langer, dus dan kunnen we daar al beginnen. Ja, ik... Toch? Ja. Dat we zelf ja. al een beetje uitzetten. Ja. ja. Goed. Dankjewel, goed, Didi. Dat, dat was het dus. Toch bedankt en een fijne nacht. Ja, jullie ook. Ja. Oké, okay, doe. Ja, Gelukkig. Ja. Hoi. Erik. Dag, Astrid, Goedemorgen. Hallo, Erik. Dag, goedemorgen. Hey. Uh, allereerst gefeliciteerd. Ja, dankjewel. En. Wat een compliment als je dat al krijgt van een 13, 14-jarige jongen. Uh, de, de, de, de compliment dat hij denkt dat ik 27 ben. Dat bedoel ik, ja. Ja, nee, ik, zo, zo ervaar ik het ook. <laughs> ja. ja. Hey, maar uh, mijn vraag. Ja. Um, dat is eigenlijk een aanvullende vraag oh. uh, op het paracetamolverhaal. Ja. Wat als je dat preventief inneemt? Dus je hebt nog niks. Mm -hmm, mm -hmm, mm -hmm. En toch zou je dat slikken. Ik, ik, ik, ik noem maar wat. Ja, uh, ja, ja. Uh, je kan wat hebben. Uh, je, je kan een avondje doorzakken. Dat je denkt van, nou laat ik maar een parasitemolletje slikken of in het geval van dames, uh, dat je denkt van het is weer zover, uh, het is weer de tijd van de maand. Uh, ja. De menstruatie. Ja, bijvoorbeeld. Maar bijvoorbeeld. wat is nou de vraag? Nou, uh, wat is dan het effect daarop? Omdat Paul de drogist net vertelde dat paracetamol wel degelijk iets doet aan de pijn op de plek waar de pijn zit... en op het moment dat je nog niet pijn hebt, dat paracetamol dan niet weet waar die naartoe moet... Juist, inderdaad. Goh, ik begrijp het een keer. Dan, uh, ja. dan, moet, dan vragen we of Paul nog een keer wil bellen naar 08. Ik hoef het nummer niet te zeggen voor Paul, die weet het zelf ook wel. Ja. Oké. Okay. Ik, uh, ik, uh, we gaan weer ons uiterste best doen, hè? zoals je van ons gewend bent. Je bent geweldig. Oh, ja, dat hou ik nog even voor. En 27, hè? Oh, ja. <laughs> Dankjewel, Erik. Oké, <Okay>, rust <laughs> doei. doei hoi Doei. Josien. Ja, ja, hallo uh, Astrid. Dag. Uh, ik wil even zeggen, mijn uh, grootvader was uh, bosseenschipper. Ja. Ik zit hier op mijn bootje, die heet de Beru Ja. Uh, die is genoemd naar de naar het schip van waar mijn uh, waar mijn opa dus uh, uh, de baas van was. Ja. En ik wil wel even zeggen dat er niet bestaat zoiets als een krab in de mossels. Dat bestaat niet. Oh, een strikmossel, dat bestaat, ja. Maar wat, wie praat er nou doorheen bij jou? Ja, dat is mijn vriend. Die zit er even doorheen te praten. Oh, dat doet hij wel maar vaker. Dat, ja. Maar ik, ik word daar een beetje boos van, want, want ik ben dus met mossels opgegroeid. ja. En uh, ja, dat bestaat gewoon niet. Uh, maar wat kan er dan in de, in de mosselen de mossels. zitten? Dat die, dat, mossels. Wat kan er dan in de mossels uh, zitten? En mensen kunnen allergisch zijn. voor, voor uh, Maar een slikmossel, dat is gewoon een... Dat is gewoon een uh, wat, wat, het, wat het woord al zegt, dat, zit, dat is een berg met slik ja. in, in, in mosselschelp. Nee, maar als je... En dat is heel vies. En oh. dat, dat bederft een hele pan met mosselen. Ja, nee, dan moet je het niet opeten, dat begrijp ik. Maar als je nou, want kijk, je moet je even voorstellen, Carla en Piet, die zaten in een restaurant en die vinden ja. iets in de mossel. Ja, oké. Okay. Nou, dat zal wel een slipmossel geweest zijn, denk ik. Maar dan de, bij een slipmossel denk je niet, oh, ja, er zit een krapje in. Een krapje. Een krapje, een, uh, een soort garnaaltje, zeg maar. Wat is nou uh, een krapje? En ben je daar dan gelijk doodziek van dan? Nee, dat wil hij graag weten. Ja, nou, ik denk gewoon dat het een was. Oh, maar die moet je dus zeker niet eten? Uh, nee, en die moeten ze ook zeker niet serveren natuurlijk. Uh, nee, dat, zou, dat is op zich al natuurlijk de discussie. Dat je hem nee, al niet. Uh... dat zijn uh, mosselen die niet opengaan en zo. Die, die moet je die eruit uh, gooien en... Uh, ja. Ik hoor jouw vriend op de achtergrond, je moet ze niet zijn in dode mossels moet je niet eten, moet je niet eten. Dan is een soort hekking door je heen te roepen. Oké, okay. oké. Okay. Ja. Okay. Um, ja. Uh, ja. Wij komen... Uh, oké, okay. wij, wij, wij zitten hier in Rotterdam, ja. maar uiteindelijk komen we uit Bruinisse. Ja. Uh, ja. Bru. Wel ja. eens van Bruinisse gehoord, Schouwen-Duivenland-Bru. Ja. Is het Duiveland? Ja, Zeeland. Ja, oké. Okay. Uh, Zeeland, inderdaad. Ja. En uh, daar komen we uiteindelijk vandaan. En uh, ja, uh, daar gaat het eigenlijk een beetje over in, in, in, dit, uh, in, dit, uh, in dit verhaal. Snap je wat ik bedoel? Nee. Waar kom jij vandaan, als ik vragen mag? Uh, oorspronkelijk? Ja? West-Friesland. West-Friesland. Oké, okay. ja, dat is iets, iets heel anders natuurlijk, dat het, ja, ja. Uh, ja. Ik, ik woon in Rotterdam al 30 jaar. Dat geeft niet. Maar ik, uh, nee dat geeft zeker niet. Nee. Ik ben daar uh, naartoe gegaan vanwege werk en uh, opleiding en, en dergelijke. Mm -hmm, mm -hmm. Maar ik blijf, in mijn hart blijf ik een, een, een zeeuw. Ja. Ja. ja. En uh, jij waarschijnlijk, jij bent natuurlijk naar de Randstad gegaan. Voor je werk en voor je opleidingen en dergelijke. Nee. Maar je blijft in je hart uh, een vliezen. Nee. Waar moeten we afblijven? Van slipmossels. Nee, van het heelal. Oh, van het heelal moet je afblijven. Nee, dat is wel fijn dat we dat nog even meekrijgen. Goed, nou, dankjewel, Josien. Ik vond het bijzonder verhelderend. Vond je dat verhelderend? Uh, ja. Nou, ik geloof dat ik een klein beetje, een beetje druk uh, was, maar goed. Nou, dat geeft allemaal uh, niks. Ik moet wel, ik moet ja. wel zeggen dat ik uh, het ontzettend leuk programma vind. Kijk, daar het draait het uiteindelijk allemaal om. En een goede reis. Okay. <laughs> en een goed ja, vriend. Oké. Okay. <laughs> uh, lekker naar Friesland, naar de, naar de meren. Huh? Ja. Dag Josien. Oké. Okay. <laughs> Hoi. Oh. 0800 -1 -1 -1. Jan de Groot, Goeie nacht. Goeiedacht. Ah, Jan. Ik had een vraag over... Uh, de, ik heb afgelopen mijn mobieltje verloren of misschien is het wel uh, gestolen. Ja. Maar nu hoor ik ook dat een mobieltje dus een, een bepaalde nummer heeft. Die eigen, ieder uh, mobieltje heeft een eigen nummer en dat noemen ze de IME-nummer. Maar hoe kan je daar komen? Wat voor nummer? IME. IME? Ja. Hoe schrijf je dat? Nou, gewoon I en dan M A geloof ik, en dan Y... E M -m -uh. En dat moet je ook altijd bij een aangifte, moet je die nummer vermelden. Anders kunnen ze hem niet opsporen. Oh, En dan wil jij graag weten natuurlijk wat het e-mail-nummer e ja, e is van jouw... Er, er schijnt een code te zijn die je met je telefoon kan coderen. Mm -hmm. Maar ik weet niet wat voor code dat is. Ik geloof iets van hekje. En wat is er, er gebeurd met je telefoon dan? Nou, die, die is kwijtgeraakt. Maar ik denk dat die gestolen is, want ik heb afgelopen... Zondag gezwommen. Ja. En ik had hem, geloof ik, in mijn zak. En uh, toen ben ik hem al kwijtgeraakt. Ja, dat is, uh, dat is natuurlijk heel vervelend. Dan kom, ja. je, kom je het water uit een mobieltje weg. Ja, zeker. Hebba. Nou ja, de, de, de, ik heb geen idee, maar ik ga proberen het voor je te achterhalen. Ja, dank je wel. Oké. Okay. Dank je wel, ah. Jan. En sterkte. Ja, ja hoor. Dank je wel. Doei. Nou. Ah. Als iemand weet. Het e-my-nummer van Jan de Groot. Hoe komt hij erachter? Hij was wezen zwemmen. A deer ook. Swim with Sam. Oh, mooi. Sam zegt says he lost his skull. On the day Cousteau had died. The ocean was a top of sharks. With shark eaves as a guide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 him really sick and that is nice is like the light and the silence does a trick Samir says he'd like to go to somewhere far away from Try to talk me out of this knot While I'm here in color See it, see as many drops of water But the salt won't let you taste the sweet Don't try Swim with Sam, 2006 was het. Het is alweer zo lang geleden en zo mooi. Uh, Belladeer heet heette ze. 0800-1121 blijft het nummer dat je kunt bellen... als je Jan de Groot kunt helpen met zijn e-mailnummer... of als je Boudewijn kunt helpen aan een schets van een stoel... Maar, uh, die je zou kunnen gebruiken als je knieën de andere kant op stonden. Paul wil weten hoe het kan dat mensen als Hermaphrodit ter wereld komen. En eens even kijken, dan had ik dus zojuist... Huh. Dan heb ik zijn naam niet opgeschreven? Dat is ook stom. Maar in ieder geval iemand die uh, graag wilde weten... Um, wat er dan gebeurt als je een paracetamol inneemt... voordat je pijn krijgt. Hoe de paracetamol dan weet waar die naartoe moet. Ja, Het is een, een beetje een vervolgvraag, maar wel weer interessant. Ook al zeg ik het zelf. En Piet van Wenen wil dus heel graag weten... wat voor krapje er in zijn mossel gezeten kan hebben. En volgens Josien was het een slipmossel. Maar mocht je nog een alternatief weten, 0800 1121, en dan zou ik het leuk vinden als je je vriend of vriendin op de achtergrond hebt die er heel hard doorheen schreeuwt. Gewoon om een beetje het gevoel vast te houden. Joyce, goeienacht. Hi, Astrid. Hallo, zeg het eens Joyce. Nou, Josine heeft een klein beetje het gras van mijn voeten weggemaaid. Denk jij ook dat het een slipmossel was? Nou, in elk geval een mossel, ja. Echt waar? Dat denk ik wel, ja. Maar er kan klopt. toch gewoon een, een dingetje in je mossel zitten? Ja, ja. Nee. Nee, je maakt dingen toch schoon? Ja. Nee, ik bedoel, je maakt ze schoon, maar... Ja, daar kan er een krap tussen maar dat zie je dan toch als het op je bord ligt. Ja, maar dat, dat zagen is... ze ook, dat, het, dat er een krapje in zat. De, de, de Carla van Wenen, de vrouw van Piet van Wenen, die vond een krapje in de mossel, op de bord. Ja, het zou kunnen, maar ik denk eerder dat het toch een bedorven mossel is. Van een bedorven mossel. Nee, maar ik denk. Ja, ja, ik... ja, dat was wel heel veel mossel. Weet je als, je, als je je mossel in de pan gooit. Ja. ja. Ik weet niet of het was, het was bij een restaurant en ik. Nee, ik doe dat niet. Oké, okay, nee. Ja, nee, ik krijg ook niet. Maar, <laughs> maar dan zitten ik we toch met z'n tweeën los... over mosselen te praten, ja. ja. <laughs> ik... <laughs> ik ben ook eens een keer heel ziek uit het restaurant gekomen, maar dat is dat is gewoon een van mossel. Maar als er, als er iets tussen zit, dat zie je het toch en dan eet je het toch niet meer. Dan, ik bedoel, als ik een krapje tussen mossies zit, dan ben ik klaar. Haal ik op. Dan ja, maar de Carla joh, dat is een bikkelharder. Die dacht ik, hup, ik, uh, ik haal gewoon het krapje eruit en ik eet die mossel. Ik heb ervoor betaald. <laughs> Dus ik eet gewoon een mossel op. Maar ik, ik, ik, ik eet dus nooit mosselen. maar het is meer, ik denk dan aan een ei. Je hebt toch ook wel eens een ei waar dan nog zo'n bruin puntje in zit... waarvan mijn moeder dan zei dat is het snaveltje geweest? Nee, dat is, het, dat is, dat is juist het, het, het kiemetje, zeg maar. Ja, maar dat, dat nee. haal ik er dan gewoon uit en dan eet ik de rest van het ei op. Dan gooi ik toch niet het ja, hele maar ei weg? De, maar, maar hoe doe je dat dan als je een omeletje van maakt? Dan haal ik het eruit en dan eet ik de rest van het ei op. Hoe krijg ik dat niet uit? Jawel, gewoon een rondje eruit snijden. Niks aan de hand. Ja, en dus zo stel ik het me voor met die morsel. Gewoon een stukje eruit snijden en de rest opeten. Dat is Hollandse zuinigheid. Nou, ik heb zoiets van gebak is gebakken. dus is al garen klaar. Ja, dus jij eet het gewoon op, wou je zeggen. Ja. ja, nee joh, dat, is, dat is helemaal niet het frisafeltje, dat is de dat dat nee, nee, nu, Wacht even, ik ben nu even de weg kwijt. Dus als jij een ei bakt ja. en er zit nog zo'n zo zo dingetje in, waar, ja. het, het, het eierdingetje zit er nog in, ja, dan ja. eet je dat gewoon op, maar als er een krapje in je mossel zit, dan wil je je hele bord mosselen niet meer. Uh, nou, ik heb nog nooit een krapje in mijn gezien. <laughs> Waar bel je en dan heb... over, Joyce? Nee, echt serieus. Nee, nu maar serieus. Krabje Zit er nu iemand op de achtergrond echt door je heen te praten? Ja, dat is, dat is Peter weer. Dat ja, is deze. Ja, Peter denkt het is mijn functie. Mag ik... Joyce, geef mij Peter even. Oké, okay, dan kan Peter dan ja. weer. Ja, <laughs> dankjewel. Doei. Ja, maar Peter... Peter, weet je wel dat ik vorige week een plaat voor je gedraaid heb? Ja, dat weet ik in het goed, ja. Dat ja. Ja. is mooi je toch? Ik wil je dat nooit meer doen. Nou ja, Peter, maar hoeveel mensen kunnen nou zeggen van er wordt gewoon een plaat voor me gedraaid op Radio 1? Ja, ja ik heb uh, jeugdtraumas van dat nummer. Echt. Van echt waar? Dat is echt waar. Zongen alle meisjes in de klas zongen voor jou Peter? Ja. Oh. ja, nou ja, in, destijds zat ik nog op de lage school of zo dus, maar... Oh ja, dan komt het heel hard aan. Ja. Ja. Hé, <laughs> hey, maar even tussen jou en mij, hè. Joyce, die ja. heeft dus geen flauw verstand van mosselen, maar die denkt, ik wel nee. even over die mosselen. Ja, precies, ja. En toen dacht ze een antwoord te hebben of zo, maar haar voorgangster, die had al een of ander antwoord gegeven wat zij ook in gedachten hadden ja. En gaandeweg het gesprek, met, ja, ging <laughs> het ging er niet beter eieren. op. Ja, dat krijg je soms. Mosselen, ja. ja. Nou, uh, toch bedankt. Ja, jij ook bedankt. Tot de volgende keer, Peter. Ik hang ja. maar op hoor, want ik geloof het wel. Goed zo. En ga je een leuke plaat draaien dan? dan? Een leuke plaat? Ja. Dat heb ik net gedaan. Oké. Okay. Dus ik... Um... Uh, ik zeg, maar, de, maar Peter, even serieus. Ja, want ik draaide ja. vorige week draaide ik voor jou Sweet 16 met Peter. Ja, Peter ja, was het. mijn ideaal ja, voor de mensen ja. die vorige week niet luisteren. Peter, ja, dat is Peter. Heel leuk liedje. Maar daar heb jij dus een beetje trauma's van? Wacht even, Joyce zegt over wat Timo ja. oh. moet oh, terugkomen. Timo moet terugkomen, hoor ik van haar. Wat zeg je? Timo moet terugkomen. Ja, Timo moet is... terugkomen. Nou, Die ja. nemen we even mee. Ja. Nou ja, het, het spijt me dat ik, uh, dat ik uh, uh, ongewilde herinneringen van vroeger heb losgemaakt. Het is je vergeven. Oké, okay. dankjewel, Peter. Oké, okay, dag. Doeg! Bye. Heel lang geleden was ik nog alles, maar het is nu voorbij. Jij gaf me rozen, ik stond te blozen, woordjes die jij me zei. Ik ben ze vergeten, ik had kunnen weten, dat jij me eens bedroog. Zo is het leven, blind is de liefde, ik weet nu dat je alles loopt. Ik weet niet hoeveel meer platen ik voor Peter kan draaien. Op een gegeven moment is mijn repertoire natuurlijk al op. Maar dit was Peter. Ik vertrouw je voor geen meter. Van Hanny, Mariette, goeienacht. Harriette is het hoor. Hallo, Harriette. Uh, goed, ik wil vragen. Hoe oud ben je eigenlijk? Ik ben 41. Oh? En ja. uh, hoe bevalt het om 41 te zijn? Prima. Ja? Hoe lang 40. ben je het al? Ja? Hoe lang ben je het al? 41 jaar. Nee, dat kan niet. Je om... kunt niet 41 jaar lang 41 zijn. Nee. Makkelijk zat hoor. Ja. Nee, dat kan niet. Je bent het waarschijnlijk het afgelopen jaar geworden. Ja, 3 februari. Ja. 3 februari? Oh, ja. dan ben je al best wel lang 41. Dan ben je al bijna 41,5. Ja, dat was ja. Jeetje. Goed. Het is een leeuwtijd. Ja, maar belde je daarover, Henriette? Eh? Belde je daarover? Ja, ik was gewoon benieuwd, weet je, want iedereen zit zo te zuur over die leeftijds van jou, maar het interesse ik begrijp waarom mensen zo geïnteresseerd zijn erin. En vervolgens ga je erover bellen. Ja, ik, ja maar weet je wat het is namelijk? Ja. Ik bedoel, uh, wat gaat het mensen aan eigenlijk? Ja, helemaal niks. Nou dan. Nee, vind ik ook. Maar ik bedoel, uh, uh, uh, ik heb een tante die, die was uh, 45, 46 toen ze een kind kreeg. Weet je wel? De kinderen moesten wel hormonen sprikken, misschien weet ik van wat. Schatten, dat gaat toch allemaal niet. Maar uh, je maakt het maakt vrouw uit. Ik bedoel, je uh, moet je toch zelf weten? Ja. Als je eerst carrière wil maken en dan kinderen wil krijgen, dus logisch hebben ze ook gedaan. Oh ja. Maar ik niet ja. hoor. Ik heb nooit carrière gemaakt. Dat is. Uh, nee. nee, ik heb gewoon met kinderen gekregen. Oh, ja. Maar ik heb dat... die uit Kampen kwam, of niet? Ja, dus het is al heel wat dat ik de brug ik over mocht. Ik heb ook journalistiek geprobeerd te studeren. Oh, verschrikkelijk, ja. ja. In Tilburg ook, Utrecht ook bijna. Heb snel. je ze allemaal geprobeerd, zeg maar? Ja, ik nog gewerkt. Maar het is, het, is, het is niks geworden tussen jou en de journalistiek. Wat zeg je? Het is niks geworden tussen jou en de journalistiek. Jawel hoor, prima. Oh, wat ben je dan geworden uiteindelijk? wat zeg je? Wat ben je geworden? Amateurcultuurhistoricus. Wat? Amateurcultuurhistoricus. Amateurcultuurhistoricus. Wat? Sorry, ik praat de cursus door je. Amateurcultuurhistoricus bij de LOI van een jaar. Oh. En uh, kun je daar een beetje je geld mee verdienen? Uh, nou, ik had een acht. Wat zeg je? Ik had een acht. Wat zeggen ze? Had je een acht? Ja. Oh, oké. Okay. Nou, dat is toch hartstikke is 40, goed. Maar, uh, ik wil toch vragen. Ik bedoel, uh, uit, uit welk jaar kom je eigenlijk? Uh, maar dat vraag je niet aan een, aan een dame, hè? En dan helemaal Waarom niet op de radio. Aan mij? Oh ja. Wanneer je geboren bent? Hey, dat vroeg ik niet. Maar dat is. Uh, vroeg je wel? Niet. Ja, je vroeg wel wanneer ik, uh, wanneer ik geboren was. Nee, helemaal je, niet. Je ik vroeg hoe lang me. je al, 41... ik al. Ik vroeg geweest. wanneer je, je 41 uh, was geworden. Niet ik Ik heb geworden. nooit gevraagd wanneer jij geboren werd. Nee, dat is me ook eigenlijk helemaal niet. <laughs> ja, het was op 3 februari ja, 1970. Uh, uh, 72. Uh, uh, Wil je trouwens een, een nummertje van een sekspistool aanvragen? Of een ja, ik Nee, aanvragen. Ik bel wel even naar 3FM. En, uh, en uh, wil, je, uh, wil je misschien. Uh, is uh, Herman nog uh, bij 3FM? of zo bij de disco noem? Kunnen we even naar 3FM bellen? Vragen we even een nummertje van de aan. Ik kan dat niet draaien. Nee, er zitten mensen van. Ik vind, al, vind disco-nummers altijd zo gaaf. Ja, om 4 uur draai ik disco, draai ik disco voor je. Ja. Naar je programma. En uh, oh. je helpt me echt. Uh, door. Die me echt door de moeilijke tijden heen. Uh, oh, uh, Wat is en er zo, zo moeilijk dan? Samen met die die vrienden vormen. Echt daar, jongen. Ja. Je bent een schat. Ja, maar dat ben ik ook. Ja, weet ik. Ja. Niet. Maar even, want ja. er lopen nu te veel zaken door elkaar heen. Ja. En jij hebt ook journalistiek gestudeerd. Jij weet, we moeten even de hoofdzaken van de bijzaken ja. scheiden nu. Ja. Je wil heel graag de sekspistols horen. Ja, van Ik kan niet de sekspistols draaien, dat gaat niet. Want het is. radio 1. Nee, maar voor die hoeveel niks te draaien voor morgen. Nee, maar ik bel 3FM wel even, want daar kan het prima, de sekspistels. Al weet ik. De huidige generatie weet niet eens meer wat de sekspistols waren. We staan buitenaardse wezen eigenlijk. Ik heb iemand pas gevraagd. Ja, wacht even. Of het ufo's praten en zo weet je. Wel, jong man uit Nederland. Ja. Goed? Ja, ik schrijf mee, want dan kom ik er straks op terug. Iemand is naar Jomanda geweest, ervaringen. Ik ben ook wel eens naar Jomanda geweest. Nee. Ik heb nog nooit iemand ontmoet... Ja, Jomanda heeft een jaar de mond dicht, dicht gehouden. Ze zit terug in Nederland, ze praat tegenwoordig met dieren. Nou, ja, iemand moet het doen, maar het is... Ik ja, heb... Misschien je, kan iemand me wat, vragen, wat, wat vertellen over Jomanda. We zijn zeven vraag, onderwerpen verder is. inmiddels. Goedjes. 9, Ik krijg nou het antwoordapparaat van Herman. Dritten. Hallo, met Astrid van Radio 1. Hey Astrid van Radio 1. Hallo, met wie spreek ik? Met, uh, met, met Rick. Ben je, ben je op zoek naar Herman? Ja. Nou, uh, Herm ik zet je even in de wacht. Gaat Herman je overnemen? Oh, heel fijn. Ja. Het is, uh, kijk, dit draait op Radio 1, hè? Dat is wel een beetje... Of, uh, uh, of op 3FM. Hé, hey, As. Herman, hey. hoi, met Astrid. Hoi. Hey Herman. Ja. Ik heb een probleem. Ik heb hier uh, Henriette aan de telefoon. Ja. En die wil, die wil de sekspistels horen, maar ja, dat kan natuurlijk niet. Dan tri ja. trilt iedereen zijn bed uit op Radio 1. Ja. Dus kun jij hem even bij je verzoekjes uh, schrijven? Um, ja, ik, ik ga hem niet draaien. Ik, heb me al, ik ben al ontzettend mezelf te buiten gegaan. Ja. Uh, door net twee moker, moker harde <laughs> plaatsen te draaien. Ja, omdat ik denk, het is toch Nee joh. Uh, en ik heb al uh, die drie Roefring track uh, zeker drie keer voorbij laten komen, die nieuwe. Maar, maar lieve... lieve... Herman, ik kan drie rolving draaien. Als jij dan, jij moet de sekspistols draa draaien en dan, nu loopt het door elkaar natuurlijk. Als jij de Nederlandstalige gele zwemslip hits gaat draaien, en dan moet ik de sekspistols draaien. Ja, dat is ook zo. Welke van de sekspistols? Man? Oh, dat maakt helemaal niks uit, joh. Dat maakt echt helemaal niks uit? Nee. Doe maar wat. Oh, oh, oh. Ja. Ik, en ik heb al zoveel, zoveel problemen waarschijnlijk. Ik mag nooit meer, nooit meer op de radio. Nooit meer. Herman. Ja. Wij kennen elkaar, hè? Dat is ook zo. Echt, Het, het stoor ik je nu heel erg. Je bent het programma aan het maken. Nee, zo. hoor. Ik, zit, ik draai nu een plaatje, dus kan prima. Oké. Okay. Nee, want, want, want het is een beetje zo van... Weet je, er is toch niemand die nu zijn bed uit gaat komen... om de radio om te schakelen naar 3FM om de sekspistols te horen. <laughs> dus je kunt gewoon zeggen... Ja, joh, ik zet hem erbij. <laughs> Kom er waarschijnlijk wel aan toe, zo dadelijk. Oh, oké. Okay. Dus ja, Doe het even opnieuw en dan knip ik het andere stukje oh, er wel uit. Oké, okay, top, ja. Herman, hey met Astrid, Radio 1. Hey As. Hi. Hé, hey, ik had uh, Henriette net aan de telefoon. Die wil heel graag de Pistols horen. Ja. Kun jij die even draaien? Want dat kan natuurlijk niet op Radio 1. Nee, dat snap ik. Ja, ik, ik ben al ontzettend rebels geweest. Vanaf. Ja, ja, heb, ja, dat weet allemaal ik toch helemaal. Maar ja. ik, ik ga het toch doen. Ik zet hem erbij. Herman, je bent mijn held. Dat doe ik toch okay. wel voor jou. En dan draai ik gewoon, zoals mensen gewend zijn, gewoon rustige muziek. Zoals bijvoorbeeld Dries Rolfink. Ja? Het lijkt me een hele goede. Dus die nieuwe is echt heel goed, vader. Oké, okay, doe ik dat. Dankjewel, okay, Herman. Dag, love you. Doei. Doeg. Opslag verliefd toen ik jou zag lopen. Nee, zoiets moois had ik nooit gezien. Jij moest de hemel zijn uitgeslopen. Of uit een andere wereld misschien. Ik vroeg of jij iets met mij wou drinken. Maar jij moest weg een weekje Parijs. Ik wilde graag mee, maar wat kon ik verzinnen. Dus boekte ik maar een enkele reis. Hé hey, lieve schat, kijk mij eens aan. Ik ben voor jou hier gekomen. Wereld overgaan, als zit je morgen op de maan. Zeg dat ik bij je blijven mag, het allerliefst mijn hele leven. Hecht aan Van Rio op de Chanson-Isee. Het maakt me niet uit, ik ga met je mee, jij ja, kom je achterna. Jij rolde zomaar in mijn leven. Heb ik niet gekocht De hele wereld wil ik jou geven Want jij bent die ene die ik altijd zocht En als ik kijk in jouw mooie ogen Zie ik dat jij nu iets voor mij voelt Dat ik naar jou ben toegevlogen was niet voor niets maar zo bedoeld. Heel lieve schat, kijk mij eens aan, ik ben voor jou hier gekomen. Ik zou de wereld overgaan als zit je morgen op de maan zeg dat ik bij je blijven mag, het allerliefst mijn hele leven. Het strand van Rio op de champs -Élysées. De nieuwe Dries rolfink is dit aangevraagd door Herman van 3FM. En ik ben voor jou hier gekomen. 0800-1121 is nog steeds het nummer dat je kunt bellen. Met al je vragen en je antwoorden. Johan, goeienacht. Goeiedag. Hallo. Er uh, was van Jan, als u het goed hebt. Ja, over zijn e ik, Een nummer van zijn telefoon. Een e-mail-nummer. Ja. Nou, e-mail. Ja. Dat is uh, international. internationaal... Mobile i uh, equipment identity. Uh, I International mobile equipment identity. identity. Dus Nederland. dat is zeg maar de naam van je telefoon. Nou, zeg maar een soort chass chassisnummer van je telefoon. Oh wauw, ja. Ja? ja. Ik vergelijk even met auto's. Oh. Ja, en dan uh, <laughs> die hebben we dus een nummertje. Ja. En dat is niet het nummer van je abonnement of van je gsm-kaart. Dat is het nummer van het apparaat. Het nummer van het apparaat, ja. Dus het ja. heeft er niks mee te maken wie ze, wie ze kaart of wat dan ook je erin hebt zitten. Nee, het is helemaal alleen het apparaat. Ja. En elk apparaat heeft een uniek nummer. Ja. En dat kun je heel makkelijk te weten komen. Dan moet je gewoon je telefoon aanzetten. En dan ja. zeg je ster hekje 067. Hekje. Uh, wacht even, nog een keertje. Oké. Okay. Ja. <laughs> ja. Ja, ik miste de eerste. Ja. Ster? Ster? Ja, ster. Ast asterix, aster ja, die, die, sterretje. Oh, dan... heb ik... oh, ja, sterretje, tuurlijk heb ik een sterretje. Ja. <laughs> ja. Sterretje, hekje, 06, hekje. Ja. En dan krijg je op uh, het scherm ja. een nummer van 15 cijfers. Mm -hmm. En dat is je... In mijn nummer. Wauw, en wat kun je ermee? Uh, Zelfs niet zoveel. <laughs> Alleen de boeven die jouw telefoon jatten, die, die kunnen er wel wat mee. Oh. In ieder geval, uh, nee, dat is, een, uh, dat is een nummer. Als je telefoon gestolen wordt, ja. dan uh, heb je dat nodig om bij de politie of waar dan ook aan te geven: van die, dat apparaat is gestolen. Ah, oké. Okay. En uh, dus dan is het uh, net zoals het, het is vergelijkbaar met een auto of met een chassisnummer. En de, dat apparaat is gestolen. Oké, okay, dus dat. De, en uh, het is dus. Even kijken. International Mobile Equipment Identity. Dus e-mail. e E-mail ja, nummer. IMAI, ja, geen april, maar e En dan. Uh, en, uh, ja, nou ja. En, uh, en dat is dus volgens mij ongeveer precies wat Jan wilde weten. Alleen het probleem is dat die telefoon al gestolen is. Dus hij, de, ja, hij kan dus nu hij niet meer. ...naar de politie en zeggen, dit is het nummer van het apparaat. Ja, ik, inderdaad, hij is het apparaat kwijt. Ja, dus hij maar, kan nu niet meer achter dat nummer komen. Nou, wacht even. Als hij de originele doos nog geeft van de telefoon... ...dan zit er een wit stickertje op met een barcode. Daar oh. staat waarschijnlijk het nummer op. Dan moet hij zoeken naar een nummer van 15 cijfers. Oké, okay. oh, wat goed zeg. Kijk. Als hij de doos nog heeft ja. de parking. En soms in begeleidende papieren staat er soms ook wel... Ja, de normale Nederlander uh, die weet daar helemaal niet op. Die is wel blij als ze 06 erdoor. <laughs> ja, nou ja, precies. Als je alles, alles aan het werk krijgt, dan ben je al heel ja, blij. Ja, ja. Ja. Maar dit, dit is het dus. Ja, nou, en nou zijn de boeven, dus, ja. dat zijn het allernieuwste. Oh. Er zijn boeven. Ja, die, nieuwe boeven. Die, ja. die zijn in staat om, uh, als ze een telefo gejatte telefoon uh, bewerken met hun eigen software, dan kunnen ze dat nummer veranderen. Oh. Ja, ja, daar moet je allemaal niet aan denken, maar <laughs> dat, nee. is, dat is net, net zoiets als auto's omkatten, weet je wel, een ander nummer erop zetten. Zijn ze toch handig allemaal, hè? Ja, dat zou ik ook doen. Ja, ja als je het <laughs> kunt, dan zou je het doen, inderdaad, ja. Ja, maar dat is het verhaal. Oké, okay. nou, hartstikke goed. Ik ben, uh, ik ben tevreden. Ik hoop Jan de Groot ook, maar ik, Oké, ik zet weer een vinkje. Oké, okay. ik je. wil graag ja. uh, over, over de record nog even uh, nog iets bespreken met jouw regie. Echt waar? Wat dan? Nou, uh, kijk, op een gegeven moment ik bel je van ik heb een, uh, uh, ik heb een reactie. Ja. en Dan uh, blijf je van de lijn en dat ja. duurt dan meer dan een half uur. Ja. En, uh, ja, mijn bed uh, wacht uh, op, op mij. Ja. <laughs> en uh, dat, ik heb een paar weken geleden ook gebeld op een gegeven moment. En ik denk, ja, dit wordt, toen was het drie kwartier. En ik denk, dit is mij te kort gewoon. Oh ja. Maar de, maar de regie weet natuurlijk nooit hoe lang de gesprekken duren. Want ik kan zomaar af en toe maar twee minuten ja, met nee, iemand praten en dan, dan heeft hij geen denk... tijd meer om je terug te bellen. Nee, dat snap. En zeker nu kwamen er opeens allemaal dingen tussendoor met drie schoolvinken ja. en weet ik veel wat allemaal. Ik het helemaal, maar, maar, de, maar volgende ik keer vind... dan moet je gewoon ik... ophangen, Johan. Als je geen zin meer hebt, hang je gewoon op. Nee, dat is geen kwestie van geen zin meer, maar oh. mijn, bed, mijn bed roept. Ja, nou, oké. Okay. Nou, maar volgende keer als je bed roept, <laughs> dan zeg je kom eraan! Kom eraan! En dan hang je mij gewoon ja, op. vind uh, ik vind uh, wel ik erg. En maar... uh, uh, voor jullie misschien. Ja, maar de, we kunnen er niks aan doen. Want oh. want als, als stel nou dat nou, de regie zegt van ik, ik doe het eerder, dan zit ik hier en dan ik ga, ik, ik praat maar, gewoon de, de vijf kwartier in een uur. Dus maar is, eh, misschien is het een idee om te zeggen, nou we verwachten dat je over ongeveer een half uur aan uh, het worden. Ja, maar dat kan al helemaal niet. Want als je dan na vijf oh. minuten aan de telefoon komt, dan zeg je ja hallo. Ik, wacht, ik, ik dacht dat ik nog 25 minuten aan mijn trui kon oh, breien. Sorry. Goed, nee, maar, het, nee, het, het, nee, maar ik, het is geen onwil, maar het is gewoon, de ene keer duurt het twee minuten... en de andere keer duurt het gewoon drie kwartier... en er ja. is geen pijl op te trekken. Oh, Misschien zullen nou we, geval, oh, we, we zullen dat proberen geven. voortaan door te geven. Van het kan zomaar ergens tussen ja. de twee minuten en de... En het, maar ja, dan krijg je weer gemopper als het een keertje drie kwartier en een ja. minuut duurt. Uh, het is mij helemaal goed als het maar ik wou het reactie even geven. Eigenlijk wou je dat ook liever buiten de uitzending doen. Ja, wat dankjewel. ik al heel sympathiek vond. Maar ja, dan goed. Ja. Nee, het is goed. Dank je. We nemen het mee in de redactievergadering. Alsjeblieft. <laughs> dankjewel, Johan. Ja, het goed dan Jan. Oké, okay, tot de volgende keer. En jij Gefeliciteerd nog. Dankjewel. Hoi, Hoi. dag. 0800 1121. Voor als je heel graag. Of drie kwartier of twee minuten wil wachten. Het kan allemaal. Um, jou uh, Nee, Johan wil ik zeggen. Paul. Ja. Hallo, drogist Paul. Wat een gedoe, hè, met die telefoons allemaal. Ja, het is wat. Maar ik, het is wel goed dat je even terugbelt... want we zaten nog met een prangende vervolgvraag op de paracetamoltoestand. Ja, dat hoorde ik. Maar je kreeg Daarom het mee, hè? Sorry? Even voor de mensen die net wakker worden. Uh, wacht even, paracetamol. Um, voor de mensen die net wakker worden. Ik kreeg eerst de vraag van uh, Joken. Uh, hoe weet een pijnstiller waar die naartoe moet? Dan hadden we jou aan de telefoon. Jij zei van nou, bij paracetamol is het meer werkzaam op bepaalde klachten. Maar bij andere pijnstillers uh, is dat werk. Hup, sluit gewoon je hersens af. En dan, uh, nee, eventjes heel bruut gezegd, dan kan de pijnprikkel daar niet meer naartoe. Vervolgens belde er iemand wiens naam nou, ik vergeten ben op te, op te schrijven. Um, met de vraag ja maar wat als je nou preventief paracetamol slikt? Ja, wat gebeurt het er dan? Principe, het kan in principe wel, want er zijn ook wel mensen die gaan naar de tandarts en die nemen voordien nemen ze even ja, een ibuprofenje of ja, een ja, ja. paracetamolletje. Dus het kan wel, maar ja, dan moet je wel precies weten wanneer je pijn krijgt. En hij had het over zijn avondje doorsakken dat hij de andere dag koppijn heeft. Wat dan de heeft. volgende dag? Ja. Ja, maar het ligt aan het aantal uren waar, waar, wanneer die dus uh, heeft geslapen en dan wakker wordt. En, en da, dan heeft het geen zin bijvoorbeeld om drie of vier paracetamolletjes tegelijk in te nemen. Ja. Want het, het, het werkt niet in de verlengde van de tijd. Het werkt alleen in de intensiteit. <tankt> Alhoewel, ik raad het niet aan, maar de, de, dat kan je wel eens doen natuurlijk. Maar dan moet je precies weten wanneer je pijn krijgt. En wanneer die pijn, die prosglydineboodschappers ontstaan en dat die dan in de hersens geregistreerd worden als je dat wilt voorkomen. Ja, dat, dat, het kan in principe wel, ja. Nou. Maar ik, ik raad het niet aan. Omdat het ligt er waarschijnlijk op het moment dat jij uh, zeg maar een avondje stappen hebt en dan een aantal uren lig je waarschijnlijk toch nog in je bed. En dan uh, word je wakker en dan heb je die pijn. Nou ja, dan, dan als je dan een, goed, uh, een goede paracetamol inneemt, die, is die, die lost vrij snel op en die gaat vrij snel zijn werk doen. Dan ben je binnen een kwartiertje van je, van je ellende af. Oh ja. Maar ja, hij kan beter als hij gaat stappen en hij wil preventief iets innemen en de andere dag geen pijn hebben. Dan heb je een, uh, natuurlijk het beroemde vitamine B-complex. Als je twee stevige, wel een sterke hoor, want dan heb je ook weer uh, een goede sterke vitamine B-complex inneemt. En je neemt er van twee in en je gaat stappen, dan heb je de andere dag geen uh, pijn in je hoofd. Oh ja, nou, dan dat dan kan ik iedereen vindt... aanraden. Ja, die pijn in je hoofd die krijg je omdat de lever het, het, het vocht onttrekt uit je hersens en daar krijg je pijn van. En daar krijg je dat kaderige gevoel van en het beroemde pak water, wat je, of je net een pak water hebt opgegeten, uh, dat je mond zo droog is. Ja. Dus dan kan je veel beter para, uh, bij vitamine B complex innemen. Oh ja. Maar ik vind het heel jammer dat Timo niet... Uh, oh, hou nou toch op, joh. Ja, maar ik vind het jammer, want dit was een hele lieve goede jongen. Die ja, maar had, dat die vind ik toch van. ook. Maar het wordt alleen maar erger als iedereen er de hele tijd over begint. Want Timo voelt zich alleen maar nog bezwaarder. En de mensen die die lelijk nee, doen, die krijgen alleen maar... Ga, we willen hem juist graag horen. Ja, nee, maar dat is ook ik, zo. Ik, ik, ik heb, ook. Ik, ik heb af en toe ben ik Rollend uit bed gevallen van de opmerkingen die hij maakt. Het is prachtig. Ja, maar dat is. Timo, die onthoudt alle radioprogramma's van de afgelopen weken. En dan kan hij dan uit putten om alle antwoorden te geven. Ik vind het ook altijd heel praktisch. Maar ja, er zijn mensen die houden er niet van als mensen. Het is nog maar afwachten hoor, totdat iemand een keer zegt. Die paal de drogist moet niet meer bellen, want die is stom. Ja, Zo werkt het okay. nou eenmaal. Iedereen zijn mening. En sommige mensen moeten af en toe een beetje hun gal spuwen. Dat mag toch? Mensen zijn jaloers, joh. Bijvoorbeeld. Nou, nu hang ik op, Paul. Want okay, je hebt uh, nu wel weer genoeg cent uit gehad. Goed, goed. goed. <laughs> Doeg. Hoi. Meneer Remmer. Ja, goedemorgen, Astrid. Morgen. Hallo. dit. ben <laughs> hey, eh, Ik bel wel vaker. Oh. En dat gaat over die uh, technische dingetjes: die, ja. uh, die telefoon, die 1-mei-nummer. Uh, ja. Dat kun je ook op je uh, doosje vinden, op het moment mm -hmm. dat je zo'n ding aanschaft. Daar staat het ook op vermeld. En het staat ook, als je, je batterij eruit haalt, dan zie je het ook. Oké. Okay. En dan, uh, ja, volgens mij is nummers en nummers. Uh, ja, is maar even, ja, inderdaad, ja. De, die batterij eruit halen gaat even niet, want zijn telefoon is dus weg. Nee, akkoord, maar uh, als hij hem aangeschaft heeft, heeft hij er een doosje bij gekregen. daar staat het gehaald op. Oké. Okay. Dat nou. moet erop staan, echt. Oké, nou dan hoop ik dat hij het doosje nog heeft. Dankjewel. Ja, en nog even vragen. Je gaat zo'n disco draaien om 4 uur. Ik ga om vier uur altijd disco. Nou, 4 minuten over 4. Ja, eventjes. Anders denken mensen om 4 uur: wat is dit nou het nieuws? Ja, het nieuws is natuurlijk gewoon om 4 uur en dan een openingsdingetje. En dan disco. Ik heb al een look dit Oh. Ja, we, we hebben nu al wat op de lijst staan, maar we ja, kunnen natuurlijk wel, we kunnen, we dan zetten, want we gaan nu al um, Lobo draaien en de Caribbean Disco Show, gewoon om ja, de zomer nog ja. een beetje, maar we kunnen hem voor volgende week op het lijstje zetten, dus zeg het maar. Uh, Galaxy Dancing Tide. Oh, ho, ho, ho, ho, Dat is een hele leuke disco, man. Galaxy. Even kijken. Nou, dan zet ik die voor ja. volgende week erbij. Uh, Phil Farron heet man. Ja. Astrid. ja. En ik wens je een hele mooie dag nog verder. Hetzelfde. En veel plezier met de discoplaats straks, hè? Jij ook. Dag. Dag, Doei. meneer Remmer. Ik krijg ondertussen... Krijg ik, ja, het is toch wel heel erg mooi. Maar ik krijg ondertussen krijg ik een foto dat het zoontje van mijn vriendin geboren is. Oh, dus oh, zit even helemaal weg te smelten hier. Het zoontje van mijn vriendin is gewoon ongeveer geboren. Precies op het moment dat acht jaar geleden mijn dochtertje geboren werd. Hè? Het is nu al een, uh, een mooie nacht. Het is jammer dat het niet meer 8-8 is, maar inmiddels 9-8. Maar toch mooi om nog even mee te pikken. En nog twee uur nachtzuster te gaan zo. Dus bel gewoon naar 0800-1121. Nachtzuster. Een programma van Max.